Later kunnen die buien ook het midden van het land bereiken. Het wordt 26 tot 29 graden. Na het weekend blijft het broeierig warm... en is de kans op stevige onweersbuien nog wat groter. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort op zondag. Lekker hé, Jeroen? <laughs> ja ja, zondag de tweede helft bij de meeste wedstrijden uh, is of gaat beginnen... En wij uh, zitten hier nog steeds met Jeroen Kroes, trainer ja. van de HFC Zaterdag. Ja, en nieuwbakken trainer voor de Kastricum voor het volgende seizoen. Want dat, dat is het uh, volgende gedeelte van, uh, van het gesprek waar het uh, straks over zal gaan. Maar Jeroen had een speciaal verzoek. En daar moeten wij als sportverslaggevers en als sportteam toch al aan uh, voldoen. Want de naam Kroes is natuurlijk heel magisch. Ja, ik, ken, ik ken alleen Jeroen. Ja, ja, ja, nee. ja, goed. Nee. Om, binnen de voetbaltermen uh, is, uh, is Jeroen natuurlijk. Maar op het wat, wat, wat, wat vocale gedeelte. Ja, heb je uh, het niet over het vocale nou, gedeelte? Niet, uh, dat, maar dat beperkt zich niet <laughs> tot het uh, vocale gedeelte. Want ik heb gisteren een gesprek met Jeroen gehad. Ja. En um, hij sloot zijn uh, betoog af met: Dit was het seizoen van ons. Ja, yeah. ja en laat het nou zo zijn dat uh, uh, broer Walter. Ja. Uh, dat, dat, dat ging ook naartoe. Het, het nummer opnieuw heeft uitgebracht hè Jeroen? Ja, met het metropoolorkest. Ja. En ik had de afspraak met Jeroen dat ze broer bij mij langs zou komen, maar ik heb nog steeds die check niet... Uh... Hij heeft J geen tijd denk ja, <laughs> ik. Dat is het. <laughs> maar goed, dus uh, ja, we kunnen niet anders dan uh, in ieder geval eventjes de nieuwe single van Wolter draaien toch? Ja. Hij duurt wel vijf minuten. Ja, ja dat ja. vinden wij niet eerder. Gewoon nou, draaien dat ding. Dat betekent dat uh, vijf minuten Henny stil kan zijn. Uh.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 en weer kleur op mijn gelang, Langzaam word ik wakker Jij komt dichterbij Zij de zachte haren Vallen over mij Voel je vlugge handen Laag het in mijn zij Je mond is aan. Staat het leven stil? Zonder februari wordt het nooit april. Sommers klagen boeren altijd steen en been. S'winders zijn de vissers door hun netten. Een maand kan het duren voor ik jou zal zien. Wordt het weer de lente of de herfst misschien?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 Maar het angst dat ooit een van ons verliest. Ben je net al...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 Leg me erbij neer, dat jij maar één keer komt Dat zoon van ons, in de tijd verstond Wat de mensen zeggen, het laat me koud Ik aanvaard mijn lot, schijt maar van me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 Het seizoen van ons. Van Jeroen Kroes. Ja, zo op iedereen uh, zijn eigen dingetje bij uh, muziek. Hè. Het, uh, voor Jeroen uh, kijkt het terug op het uh, seizoen HFC. HFC Zaterdag. En uh, uh, voor mij is dit nummer uh, van oudsher ook nog uh, uh, van emotionele waarde. Om wa zo wa te zeggen. Uh, van, uh, in welk opzicht uh, even ah, zo Dit was toch wel een van, uh, van de nummers zeg maar, voor mij en mijn ja, inmiddels ex-vriendin. Ah. Dus ja, zo op iedereen zijn eigen dingetje bij ja, de muziek. Waarom Dat heb is je, mooi, je die ja. laten lopen dan? Ja...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 He? Het is uh, heel leuk uh, dat hij uh, dat aangeschoven is. Maar als ik op een gegeven moment denk: Ja, wie zijn dat nou? Weet je? Dan, dus ik Laten uh, we ze alle 21 even opnoemen. Voor jou. Nee, nee, dat nou, hoeft nu, niet Ik wil, maar, ik goed, wil uh, zo de namen van zaterdag 1, dat uh, hij die gewoon even voluit noemt. Maar ik wil even terug naar vorig jaar, naar die finale tegen Westerland. Dat was lastig. <laughs> <laughs> het prachtige team van, van uh, uh, Jeroen komt voor. Er waren een aantal spelers, waaronder uh, nou ja, de man die dit jaar ook de eerste gemaakt heeft met zijn 12 goals.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 Dus dat, die hebben niet uit hunzelf van. Weet je, we, we leunen nu een klein beetje meer naar achteren. Om hun. Uh, uh, ja, zodat, ze, dat, zodat wij meer ruimte krijgen achter of tussen hun uh, laatste linie. En uh, dat moet een trainer dan uh, doen. Voel je het als een fout? <kacht> nee, dat was gewoon een dat was, Nee, daar sta ik nog steeds achter. Dat had ja. ik nu weer gedaan. Ja. Ja. ja. Dus uh, het lag vooral aan de net niet.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 uh, Gelijkspellen is het ook voldoende geweest. Ja, maar goed. Uh, 12, 12. Uh, het, het is allemaal mogelijk. Het is nog, gewoon nog een belangrijke wedstrijd. En uh, die moet je gaan voetballen. En we hebben het net over Lucas Verstraten gehad. topscorer. <kwijnt> uh, maar die misten we gisteren. Uh, ja, we, hij was er inderdaad niet. Nee. Klopt. Dan <laughs> <laughs> nou mis je hem. <laughs> maar weet je, als je daarnaar kijkt. We hadden gisteren Maarten Krul stond linkerspits. Dat is onze linksback. Olivier...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 Uh, dat, dat gaat dan wel eens mee in overleg. <laughs> nou ja, die, uh, die vakantie had hij al geboekt hoor. Dus zoals ik ook wist dat Jochem een weekje ja. naar Ibiza ging. En weet je, ik heb zoiets van, ik, uh, ik <laughs> kan er heel boos op worden of teleurgesteld, maar ik verander er toch niks aan. En we, we doen het met de spelers die we hebben. Dus maten stond linkerspits, heb je hem gezien? Ja, ja.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 Ja, dat, is, dat, is, dat kan gewoon niet. Het is echt gek voor woorden, jongen. Nee, is dat nou ook meteen het lot van een, uh, van een trainer die met, met amateurs uh, op dat, ja... Op, op dit niveau, ja, ja, precies. De kijk, als maar, jij he? trainer bent van het Koninklijke HFC 1, mm -hmm. dan die hebben een contract. Mm -hmm. Of uh, die krijgen centjes. En helemaal niet exorbitant hoog of zo, maar die krijgen gewoon. Ja, ja, nou. Maar ja, die hebben gewoon in het contract, hebben ze ook getekend voor je moet er altijd zijn. Ja.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 I, I, believe believe I believe when I believe Dus staat de champagne al koud bij HBC? Nou, ik zal je vertellen, ik denk dat de NFC al denkt de volgende week de promotie. En bij HBC denken ze aan het bier. Maar zo wedstrijd is het. niet <lacht> zo <lacht> En in het begin was je zo enthousiast?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 Ik geloof wel. Het is ook een hele goede club. Ik zou de laatste zijn om te zeggen dat het niets is. Ik voetbalde vroeger bij Type. En als we tegen ABC moeten, was het gewoon echt een derby. Het waren allebei RK-verenigingen. En daarna was het Beren gezellig. Heb je ook gevoetbald, Johan? Ik dacht dat jij softbalcoach was. Nee, ik heb bij Type gevoetbald. Ik heb drie jaar bij Telsa gevoetbald. Een heleboel mensen denken dat. En ik heb drie jaar bij Edo gevoetbald in de Hoofdlast. Ja. Maar hoe zit het dan met die softbal? Ja, dat, dat is, ik, ik, ben, ik heb ook gehombeld natuurlijk. Ja. En. Ik uh, ben eigenlijk weer in het voetbal terechtgekomen een beetje. Maar, ja, hoor, ik zal je vertellen. Vrijdagavond speelde ik zombal Zaterdag zomer en zondag ging ik voetballen. Ik had gewoon drie tas in mate. Ja, en nou een tas voor HBC, maar je hebt er niks meer aan. Wat zeg je? Ik zeg, en nou de tas van HBC, maar er gebeurt niks. Nee, er gebeurt niks. Er gebeurt niks. Het is nu even stil. Ik wou dus een blessure. Nee, maar nee, oké okay, hoor. Ik kan het ook wel begrijpen dingen uh, ding is, moet vliezen, dus die maken hun eigen niet druk, en ABC staat met 2-0 voor, waarom zal ze hun eigen druk maken. Ja, precies. Dus, hey, ik heb een kampioenenmaker naast me zitten. Ken je hem, Jeroen Kroes? Ja, ik ken hem wel goed. Ja, ik <laughs> feliciteer hem vast, want ik vind hem wel leuk dat u dat gepresteerd hebt. Ja, nou, hij hij, hij wel heeft me ontslagen, team, he, een <laughs> Hoor je het? Jij hebt hem ontslagen. Ja, ik hem wel, ja, ik je hem wel. En niet recht in mijn gezicht, hè? Nee. Sorry. Nou, dat, is niet waar. dat is waar. Dat is, ten eerste was het mijn taak niet, dus ik ik hou die discussie op de radio niet aan. Nee, jongen. Maar het nee. was niet mijn taak. Nee, nee, jongen. Doe, doe, doe. Ik heb het ah. knap gehad. Je hebt het tweede bij AFC kampioen gemaakt en, en het eerste zaterdag. Dus. Is toch mooi, ja, dat mooi? Ja, is hartstikke goed. Ja. En nou kan ik het weer terugbrengen. Ja, dat doet hij ook hoor, let maar op. Oké, okay, nou houden we houden het al in de gaten dan. We doen nog steeds. Ik geloof dat Jeroen Kroes nu met een groot gras uh, hier uh, meteen ligt. Als het gaat om ja, uh, woorden en daden dan weer, toch? Ja. Nou, maar daar is hij goed in, hè? Ja, nee. maar Weet je, weet je, weet je, wat, je laat we eerlijk zijn. Ik zie hier aan ik kijken naar ABC. Ja. Ze hebben een hele goede ploeg. Hmm. En als je een goede ploeg hebt en je bent sfeer in, dan, dan kom je heel end.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 Je moet alleen zorgen, oeh, dan krijg je een En NRC hebben een hele goede keeper Jeroen, ik zou kijken, of je, <laughs> heb je er wat aan? <laughs> altijd, altijd. Hé, <laughs> waarom okay. hey, waar we spreken elkaar dan nou? wel? Ja, zeker. Johan, dankjewel. Dankjewel Jo. Oké. Okay. En dan hebben we nog een lijntje hangen. En dat is onze razende reporter. Hey! Tjerk! Oh, Tjerk, hoe is het daar?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 Van, uh, van, ...van Schoten. En nu is het dammi alleen op de keeper af. Kan hij me eroverheen? Hij lukt hem, er overheen. Lukt hem eroverheen! overheen. lukt En zo staat de stand hier dan 2-2... ...in deze wedstrijd natuurlijk. Uh, Slipperendam is er net hier gekomen... ...vol boogwaard. En hij maakt het meteen dus uh, waar... Dat hij, uh, dat, hij, uh, ...dat hij erin kan komen. En zo staat die stand hier 2-1. En jij blij natuurlijk.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 Goed. Ik vraag even aan Tim of hij zijn best doet. Want ik uh, vind dat hij hem maar even moet maken dan. Ja, maar Johan had hem moeten maken in de 26e minuut. Toen kwam hij alleen op de keeper af. En uh, hij schoot er maar tegenaan. Normaal weet je zeker het doelpunt te zijn. Maar dat was het nu niet in dit geval. Nu is het goed, die, die bal van achter heel hard weg, Gerampt eigenlijk. En probeert uh, richting voren te spelen naar die spitsen. Maar die kunnen er niet bij komen van Bloemendaal. En de schoter die bal op gaat de linkerhand. Soms gaat het een beetje wild hier in deze wedstrijd. Maar ja, dat zei ik al. De strijd zelf er even wel goed in de hand, moet ik zeggen. En dat betekent dat we hier.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 Precies naast elkaar gezet. Exact. Ja, maar het was ook dezelfde plek. Ja, het is ongelooflijk. Maar goed. Uh, weer een doelpunt. We ja. hebben een beller. Een beller. Oh. Martijn, wat is er bij jou gebeurd? <laughs> twee doelpunten. Hè? Ah, wie? Twee? 4-0. Ja, het zijn nu 4-0 voor, uh, voor Heemstede. Mm -hmm. Of voor HBC natuurlijk. Sorry. Yes, oh. ja, ik ben er met Twitter bezig geweest. En dat is HBC Heemstede. <laughs> ja. um, in eerste instantie was het de invaller Rijn -Heems, Die binnen twee minuten na zijn rentree uh, de 3-0 binnenschoot. En uiteindelijk uh, keurig, Jesse van Loon. Van dichtbij met een stiftje over de keeper heen. Ja jongens, het is gespeeld. ABC is kampioen van de vierde klasse. En dat zal, uh, ondanks dat uh, Schoot volgens mij net de 2-2 met horen kreeg, toch? Ja. Zal dit uh, de nieuwe trainer Jasper Ketting goed doen. Dat uh, mag je wel vanuit gaan, ja. ja. Absoluut, absoluut. Maar goed, uh, Johan die is uh, druk in gesprek, dus ik denk uh, ik bel maar even. Oh, ik denk hij is in slaap gevallen. <laughs> goed heren, ik ga weer verder. Ja, ja is goed, goed dan. oh. Hoe lang blijf jij daar? Want die champagne is goed, hè? Ja, ja, en ik ben aan het werk, hè? dan mag ik niet drinken. Leuk. Zo, dat wel. is ook voor het eerst, zeg dat je dat zegt. Nee, dan word ik boos. <laughs> en Martijn ziet zich af te vragen, wie is dat nou? Dat is uh, de nieuwbakkende trainer van Kastrikum, Jeroen Kroes. Ja, ja, we kennen de meneer. Oké. Okay, <laughs> de meneer. Goed zo. Hij, hij noemt me meneer. Ja, je bent nu meneer. Ja. Hij is natuurlijk ouder. Nee. En dan Ik moet dat, Ze ben ik opgevoed. <laughs> Goed. <laughs> dat uh, ja, nou, uh, uh, Dank je wel Martijn Martino, ciao. Ja, we waren bezig met, uh, met jeroen natuurlijk. Maar zullen we eerst de muziek doen of? Uh, Wat jullie willen jongens. Ja, laten we eerst even muziek. Ik weet niet hoe laat jeroen je weg moet. Nou, we, we hebben een plekje op het strand gereserveerd. Ah. Oh, om 7 uur? Nou dan. Uh, dan, hier, dan, gaan gaan we dan, dan we eerst even een muziek. <laughs> <laughs> ja, zo, hey, natuurlijk. <laughs> Kort.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 U luistert naar ZFM Sportlife. En er zijn weer doelpunten te melden. Deze keer bij onze vrouwelijke ster Celeste Koster. Vertel eens maar bij Spaanwoude. Ja, het is een uh, interessant verloop van de wedstrijd. Uh, vlak voor rust werd het 1-1. Uh, wat voor VVH weer een beetje moed uh, bracht. Na de rust werd het uh, 2-1 voor Spaanwoude. En, Wouden. en dan, vlak daarna 3-1 door een eigen doelpunt van VVH. En toen dacht iedereen eigenlijk: laat maar zitten. Ik was zelf ook een beetje de bloemetjes uh, gaan tellen hier om mij heen.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 Nee, ze... <laughs> nee, dat is de dochter van, uh, van Ina. Oh, nou ja, ja, ja, maar, ja die verhouding ken uh, ik niet hoor. Uh. Het is leuk uh, dat je er tussendoor komt, maar ik had een vraag uh, gesteld. Oh, nou, dat die... ben je al even weten, zie je. Maar vertel, dat je al, al. vertel dat nou is, ja. maar even wat de dochter van je vriendin voor sport doet. Want... Die doet aan turnen. En die doet dat dus. goed, hè? Ja, mensen vinden het vooral leuk om te doen. Dus dat is gewoon het belangrijkste. Daar gaat het om, hè? Ja. Naar alle sporten. Ja, joh, als je ziet wat heel veel ouders langs de lijn flikken met hun kinderen. Dan denk je van, uh, jullie moeten verwijderd worden van een voetbalveld. Of een, uh, welke sport dan ook. Ja. Misschien alleen maar doortekens. Terwijl uh, het gaat om vreugde. En dat is met, met mij als de, mijn vak, of want dat is het wel, trainer zijn. Dan is, dat vind ik ook heel belangrijk. Dat het leuk is. Samen.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 ja want uh, je hebt al net al gezegd dat je slecht tegen je verliezen uh, kan. Nee, het valt wel mee. Ja, ja. natuurlijk. Nee, nee, ja, Iedere trainer kan slecht tegen zijn verlies, maar ja. uh, het valt. Uh, volgens mij uh, ook met Nederland kampioens. Ja, was ik teleurgesteld, maar uh, ja, ik ga geen gekke dingen ze, nee. uh, doen of zo. Nee, nee gewoon reëel het is zoals het is. Nee. Zo, uh, is dat ook, ben ik ook het, niet. het reële? Uh, is dat ook een beetje wat Kastrikum uh, ook Gedaan hebt om jou naar binnen te halen. Van nou, het is een beetje een nuchtere vent, die hebben we nodig. Ja. Ja. ja. <laughs> maar dan eh, moet je eerst nog met elkaar in gesprek zijn Ja, natuurlijk, ja, Logisch. Dus we hebben een aantal gesprekken gehad waar, waar je een, een goed gevoel hebt met elkaar. En ja. dan, eh, zo een, dan kan je bouwen op elkaar. Ja. Dat hey, is binnen elke club. Over die gesprekken gesproken. Ik heb een, een x aantal weken hè, geleden. heb ik jou ontmoet <coughs> op het trein van HFC. Uh, je, volgens mij ging je op Winsport. En daarna zou jij gesprekken hebben met HFC.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 richting uh, hoe, uh, hoe we werken met elkaar binnen de zaterdag heen. En, uh, en dat heeft er toe geleid tot... Uh, gewoon een eerlijke antwoord ge, gegeven op de vragen. Tot, nou ja... Uh, we gaan uh, niet verder met Jeroen Kroes. Nou ja, uh, heel simpel. Alleen, ja, je kan... <laughs> wat er niet is gebeurd is dat ik... een aantal keer met de TCE heb uh, gesproken vooraf. Want zo hoort het te gaan. Gewoon dat je, dat je met elkaar communiceert... tijdens het seizoen ook, van hoe gaat het? En uh, kunnen we misschien wat anders doen, niet...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 Maar het is wel leuk trouwens, he? met alle buurtclubs. Met Katwijk het, en Quick niet, Boys. Ik heb het niet echt gehoord, want uh, dat is de bedoeling, ja. En uh, dat is dan echt een reguliere competitie ja, gedurende het, op, het seizoen. door de weekse avonden. Oh, Oké. Okay. Ja. Ja, Jij goed. hebt het nu over onze competitie, Annie? Of nou? Nee, nee, nee. nee. nee, nee. een grote KNVB, onder oh, 23. Ja. Katwijk, Quick Boys, uh, Rijnsburgse Boys, HFC. Noem het maar op wat Ja, Je stelt andere. allemaal niks voor. Gewoon de voetbal in Haarlem onder 23 is meer dan genoeg. Toch? <laughs>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 Dus uh, die, wij, ja, ik was soms de bad guy en hij was de good, good guy, laten we zeggen. Ja, hij de komt spelers. ook bij Allianz vandaan. Daar ja, ben daar ik negen uh, jaar trainer geweest, dus ik weet precies wat hij allemaal kan. Maar was hij de Gillette deal? Gil. Jongen, jongen, jongen. Ja, deed hij, gil, gil. hij deed alles. Ja. Ja, hij was deed de, alles. De concertmeester. Ja. Dus, uh, dus daar ben ik heel blij mee. Ja, dat een hele goede. Mogen we naar het ja. Ik vind het wel jammer, ik vind het wel gezellig hè? Dat ja, zwang maar. Uh, ja, ze, ja, ze komen het strand. Je, hoe was uh, je zenig en dan uh, ja, ja, ja, zondag ja, ja. Ja. op z'n vallendams? Ja, we hebben de hele tijd in een radiostationnetje in zand wordt gezeten. Ah, je waar stast... je, dat klein woord. <laughs> Wil je nou echt ruzie met me? Ja, ik denk ik gooi je van, van de geipie erin. GELACH. <laughs> zie <laughs> je doet alles in voor kleinwoorden? Stationnetje. Yes, moest kijken. Er zijn twintig nee. mensen aan het werken hier, zie je? Dat het is wel waar, ja. En allemaal zweet <laughs> op de voorhoofd. <laughs> Ja, het is 35 graden hier in die studio. Het is een snikheid, benauwd. Nou, ga nee, lekker naar Valt van mij. Heel veel succes. We rekenen op je. En uh, volgend jaar maar weer in de uitzending. Ja, toch? dat lijkt me wel. We gaan elkaar zeker tegenkomen. Hoop ik in ieder geval. Uh, ja, super. Wat, wat uh, Voetbal en betreft hebben we in ieder geval een leuke tijd uh, hier gehad. In, uh, bedankt voor wat, al Wat aanlacht. ons betreft, het nee, te nee, jij, jij bedankt voor alle goede dingen en de kampioenschappen. Heerlijk. Nou, mooi toch? Zijn we allemaal blij? Jeroen, dankjewel Dankjewel. wel. wij nu naar het strand? Ja. Nee,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 Als er één iemand is die de auto breed kan maken in de ja. straten van, uh, van Monaco, dan is het Ricciardo wel. Uh, jullie, uh, Theekrans, gaan we heel even. Uh, ja, natuurlijk. We gaan uh, gewoon verstoren. Vinden, want ja, we gaan even kijken wat er bij Bloemendaal tegen Schoten aan de hand is. Is dat mm. zo? Bloemendaal Schoten. Tjerk. Dat is Tjerk. En hier is de stand 2 tegen 3 geworden. Het is uh, net uh, dat jullie zo uitgebreid over het auto zaten te praten. En uh, midden in wij... de uh, ja, de goal. <laughs> en het was Tim Jon die hem schitterend inkopte. Hey. En zo is die stand dus hier 2 tegen 3 tegen geworden. Heb jij tegen heb, heb, ja, heb nou, Tim de gezegd dat Max ik zei dat hij landeer. moest maken, Jerk? Max dan aan de linkerkant. Pak die bal op. Gaat er naar kast. De kast. Kan die erbij komen? Nee, hij kan er niet bij komen. Er is dus net de verdediger van, uh, van Schotter die hem net voor die voeten kan wegtikken.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 Ja, het heeft niks Maar gemaakt. ik was bezig met uh, ja, je hele stukje, naar knoppen. Uh, <laughs> uh, dan komt er ineens een hele van een telefoontoestel. toestel ja, en je, die op, je weet dat ik gelijk met uh, je telefoon mag spelen. Ja, goed, smartphone verslaving onder ouderen. Dat uh, kunnen uh, we het ook uh, nog uh, een keer aan de orde gaan stellen. En goed, de jongeren hebben uh, de naam. He? Uh, ga lekker door, <laughs> ja, jongen. Sprijnig, even man. nog uh, één ding, dat goed met jullie. Maar ik, uh, ik heb nog een vraag. Want jij uh, had het nogal behoorlijk wat over die Sam Almen opgemerkt tijdens de Giro.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 Juist, dat lijkt mij, uh, lijkt mij wel heel erg En dat erg, is natuurlijk bijzonder. hartstikke leuk, hè? Ja, want uh, Omen heeft nu een beetje het snot uh, voor zijn ogen gereden uh, in, in de ja, Giro. Ja, geweldig. Uh, goed, ik kijk even hey, naar uh, jou. Uh, nee, nee, wacht even. Want uh, de afscheidswedstrijd van Kuit wordt gespeeld. Ja, hè? heb ik ook nog op staan. Ja, uh, ja, en vlak kijk, nadat Van Persie ook 3-1 maakt. Dus uh, dat is alweer zijn tweede goal. Dat is het Nederlands hè? Ja, geeft Vink Feyenoord ook wel een heel goedkope strafschop Kuit. Neemt zelfs het cadeautje graag aan en zorgt voor.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 Ja, die dacht, uh, bekijk het maar. Als het heel snel moet, dan doe ik het niet. <laughs> dan doe ik het niet. Nou, in dat geval uh, uh, hebben wij nog 10 seconden voordat we naar het nieuws gaan. Ja, nou ja, dus... goed, uh, stand van zaken. Dan nog even voor uh, de mensen die uh, de Formule 1 willen weten. Ricardo uh, Ricciardo 1, Vettel 2, Hamilton 3. Tot zover het ritme van Zier. We stappen met problemen met de 3.5.